7 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Rupert Murdoch nu ook onder vuur van hackers. Eerste wandelaars Vierdaagse Nijmegen op pad. En tweevoudige moord in Middelburg.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 Het weer, vanochtend op de meeste plaatsen droog en bewolkt. Vanmiddag buien, vooral in het zuidoosten en oosten met kans op onweer. En met 19 graden is het vrij koel cool voor de tijd van het jaar. Morgen en ook de dagen daarna blijft het koel en buig. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files richting Amsterdam op de A7. Bij de afwitweide 4 kilometer, A8 3 kilometer voor Knoppet Koenplein. En op de A9 rijdt het langzaam over 5 kilometer tussen Knoppet en de Afwit en op taal 50 Arnhem richting Os is een ongeluk gebeurd bij Knoop het e Daar staat inmiddels een file van 3 kilometer. Er zijn problemen bij de spoorwegen, want tussen Venlo en het Duitse kaldenkeertje rijden geen treinen, dat komt door een stakingsactie in Duitsland. Vertraging is meer dan een uur. Een staking staat gepland tot vanmiddag 12 uur. Het NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over zeven. Een dubbele moord in Middelburg vannacht. Een man en een vrouw en een dader is een bekende van de twee, meldt de politie. We spreken ze zo, de politie. Eerst naar die belangrijke dag in het afluisterschandaal in Groot-Brittannië. Want mediamagnaat Rupert Murdoch, zijn zoon James en ook oud-hoofdredacteur Rebecca Brooks worden vanmiddag gehoord door een parlementaire commissie. De ontwikkelingen in het afluisterschandaal rond de Britse krant News of the World volgen zich in hoog tempo op. Gisteravond werd bekend dat de klokkenleider van het schandaal, een voormalig verslaggever van de krant, Sean Hoare... dood is aangetroffen in zijn woning. Police officers are at the home of the former News of the World showbiz reporter Sean Hoare... who was found dead tonight. His death is being described.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 De Britten reageren geschokt. This is a disgusting, disgraceful. There are no words to describe how.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 Het zomerreces is opgeschort om ruimte te maken voor een spoeddebat over het schandaal. Uiteraard besteden we in de loop van de ochtend nog meer aandacht eraan. En in de loop van de dag uh, meer over die hoorzitting voor de parlementaire commissie. Waar dus Rupert Murdoch, zijn zoon James en ook oud-hoofdredacteur Rebecca Boeks zullen verschijnen. Tien over zeven is het. In het hele land zijn loodgieters en rioleringsbedrijven druk met het oplossen van problemen... door de enorme hoeveelheid regen die de afgelopen dagen is gevallen. Vooral in Zuid-Holland was het nat. Daar viel in vijf dagen meer dan 100 mm regen. Veel Mensen hadden last van verstopte regenpijpen of afvoerbuizen naar het riool. Colette van Nuenen was bij de familie Bunt in Zetten. Het hele land heeft het hard en veel en lang geregend...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 Het water klotsen nou. Is het probleem weer opgelost? Het probleem is nu opgelost, ja. Dus je kan weer gewoon wassen. En vaatwassen. En alles kan weer gebruikt worden. Het is gefixt door Theo Jansen van Rio's Servicebedrijf RRS. Dan naar Middelburg. We zijn het al eventjes net. Een ernstig misdrijf daar. Een echtpaar is er vannacht omgekomen. We hebben contact met de politie Zeeland met Mireille Alders. Goedemorgen. Goedemorgen. Mevrouw Alders, wat kunt u vertellen over dit misdrijf? Um, we kregen rond 1 uur vannacht uh, een melding binnen dat er in de Hoge Meestraat in Middelburg. een ernstig misdrijf uh, was gepleegd. Uh, mijn collega's zijn meteen ter plaatse gegaan en ze zijn de woning binnengegaan. Zij troffen daar uh, een dode vrouw uh, uh, aan en een uh, zwaargewonde man. Um, die man is door uh, ambulancemedewerkers onderzocht en uh, meteen vervoerd naar het ziekenhuis. En um, helaas is hij uh, een anderhalf uur geleden daar aan zijn verwondingen overleden. Um, de dader uh, of de verdachte uh, die is uh, voortvluchtig. Um, en um, uh, ja, we roepen getuigen ook op uh, om... Uh, uh, zo spoedig mogelijk te melden als zij iets weten over zijn vluchtroute. Ja, de, de verdachte. Dus u, u, u, u zoekt hem. Uh, het zou een bekende zijn van de slachtoffers. Kunt u daar iets over vertellen? Ik, ik kan vertellen dat het een bekende is, maar voor de rest daar blijft het bij. Ja. Ja. En een man. Een man, ja. Ja, ik heb een signalement. Uh, het is een blanke man. Hij was in het donker gekleed. Um, tussen de 160 en 180 lang en tussen de 25 en 30 jaar. Een mager postuur en hij loopt mank. Dat is een, uh, een bijzonderheid die er uh, verder nog eens mee is meegegeven. Ja. En over de toedracht, Kunt u, weet u daar ja. al iets meer over? Nee, daar kan ik nog niks over zeggen, want het onderzoek is nog in volle gang. Goed, dan hartelijk dank voor de informatie die u wel uh, heeft. Mireille Alders van de politie Zeeland. Dank u wel. En dadelijk onrust op de beurzen en de goudprijs, die is sky high. Keert de rust er ooit weer terug? Dat is de grote vraag. We gaan het zo uh, stellen, die vraag, aan Corné van Zel. Eerst maar zeventjes naar John Zahoka. Stop de weg, John. Oh, nou, dat komt niet goed volgens mij. met John Zahoka. Ben je daar, John? Nee, hè? Nee. Nou, er zijn wel wat files, maar het valt wel mee. Bijvoorbeeld op de A7 richting Zandam, zo'n 5 kilometer. Sterkte, als u daarin staat. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Misschien iets met een zendmast. Het blijft onrustig op de financiële markten. Amsterdamse AEX-index daalde gisteren bijna 2% naar het laagste niveau sinds september vorig jaar. En ook op de andere beurzen waren flinke verliezen te noteren. Het spookt op de obligatiemarkten. Ook dat nog. Vermogensbeheerder bij SNS Bank, Corné van Zeil. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, waar deze uh, toch weer forse verliezen en die diep rode cijfers? Uh, nou, het is eigenlijk uh, te wijten aan het wantrouwen wat men heeft... Uh, de goede afloop van de aanstaande donderdag... als uh, de Europese leiders bij elkaar komen om de eurocrisis op te lossen. Uh, want ja, er lijkt geen uh, oplossing nabij en dat uh, maakt beleggers uh, zorgzaam. Nou lezen we de kop uh, in het FD, Financiële Dagblad van vanochtend. Die luidt paniek op obligatiemarkten. Is er inderdaad sprake van, van paniek? Want de rentes stijgen enorm, dat wel, in landen als Spanje bijvoorbeeld? Nou, uh, Paniek is denk ik een beetje overdreven, want dit soort dalingen hebben we al vele malen gezien dit jaar. Maar je ziet wel dat met name de usual suspects, zoals Griekenland en Portugal en Ierland, uh, forse uh, rentestijgingen laten zien. Ja, en dat is een neerwaartse spiraal natuurlijk. Dat, dat daar kom een, je lastig een, uit, want het maakt het alleen maar erger. Uh, als er geen oplossing komt, dan, dan zal je zien dat het alleen maar erger wordt... Uh, ja, men vlucht dus ook naar uh, dingen als goud of uh, veilige obligaties... zoals Nederland en, uh, en die van Duitsland. Ja, want even voor de duidelijkheid. Als die rente stijgt, dan wordt het voor die landen weer duurder om geld te lenen. Ja, uh, als Griekenland nu naar de markt zou moeten komen... zouden ze ruim 17% ah. uh, aan rente moeten betalen. Ja. En Spanje en Italië nu 6%, of boven de 6%. En dan zitten ze ook eigenlijk al boven een kritische grens. Ja, het is moeilijk om echt een specifieke kritische grens aan te geven. Maar simpelweg met... Uh, maar ja, met iedere rentestijging wordt het duurder om ze te lenen. En ze uh, zinken ze uh, weg in het moeras. Opvallend overigens dat zowel Italië als Spanje gisteren nauwelijks een rentestijging lieten zien. Het zijn de echte probleemlanden zoals Griekenland, Portugal en Ierland uh, die ja. echt onderuit gingen. Ja, en u, u tipt het al even aan. Als je dan nog veilige obligaties wil, uh, wil kopen, dan, ga dan naar Nederland of Duitsland. Want dat is goedkoper geworden. Ja, voor de Nederlandse uh, obligatierente die je zit nu zo... Onder de 3%. Um, en dat is toch wel een, een opmerkelijk laag percentage. Maar ja. dat komt simpelweg omdat iedereen toch zoekt voor uh, veiligheid. En dan maar een lage percentage op de koop toeneemt. Ja. En de Duitsers nog lager. En de Duitsers die, uh, die sparen hier helemaal geen uh, garen bij. Want het is, <lacht> ja, dat is de, de ultieme manier van veiligheid uh, naast uh, uh, goud natuurlijk. Wat gisteren ook aan een hoogtepunt heeft bereikt. Nou gelukkig komen ze er donderdag uit hè. Ja, uh, yeah, het is make it or break it. Uh, ja, is, is het, het echt wel. zo erg? Ja? Is, is het echt um, um, slikken of stikken? Voor, uh, aanstaande donderdag? Nou, de markten weten over het algemeen heel goed de pijnpunten aan te wijzen. En uh, dit is wel een heel duidelijk teken dat de markt het niet gelooft. Uh, dus laat dit signaal naar de politici ook, ook duidelijk zijn: van ja, er moet nu een echte oplossing komen. Um, want ja. Dit stuurt maar door. En op een gegeven moment uh, zie je dat het fout afloopt. En in feite is wat dat betreft Griekenland ook een, een voorbeeld geweest. Hm. Op een gegeven moment... Uh, ja, een, een verkeerde situatie kan lang voor blijven bestaan. Maar op een gegeven moment gaat het echt fout. Ja. Hoe, in hoeverre speelde op de eerste handelsdag... Uh, na bekend worden van de uitkomst van de stresstest... in hoeverre speelde die, die uitslag nog mee? Nou, eigenlijk niet echt. Want uh, het, het gaat met name om... Uh, de financiële bedrijven zijn met name wel onderuit gegaan. Maar vooral omdat men beseft, ja, als het in die, uh, die PIX-landen fout gaat, dan hebben we als eerste natuurlijk de financials een probleem. En uh, ja. vandaar dat dus ook een, een bedrijf als IAG gisteren met 7% onderuit ging. Ja, maar ik vraag het ook, omdat eigenlijk die stresstest was natuurlijk bedoeld om wat vertrouwen ook weer te scheppen. Ja, maar het is opvallende is wel dat uh, in die stresstest is niet uh, meegenomen dat deze landen dus ook failliet gaan. En als er geen oplossing komt, zal dat uiteindelijk wel het, uh, het gevolg zijn. Maakt het nog uit wat voor oplossing er komt? Want er wordt gesproken van het uh, terug laten kopen door Griekenland bijvoorbeeld van de, de obligaties. Er wordt ook gesproken van een bankentaks. Maakt de aard van de oplossing nog verschil? Nou, het belangrijkste is dat het uh, vooral structureel is en dat het uh, geloofwaardig is dat het niet meer uh, ja, een... een, een, een een zoethoudertje voor een korte termijn is... maar echt een structurele oplossing. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Ja, dat maakt het ook zo lastig. Hè? Ja, want het zijn uh, vooral politieke belangen... die hier een grote rol spelen. En iedereen heeft zijn eigen kiezers... Weer die, die hij uh, ja, bij de volgende verkiezing weer terug wil zien. Ja. Corné van Zelf, vermogensbeheerder bij SNS Bank. Dank. Graag gedaan. De tour begint aan de laatste week. Vandaag echt. Vandaag rijden ze op de fiets richting de Alpen. Gisteren was het rustdag en onze verslaggever Paul Sanders... constateerde dat het toen tijd was voor praten en lekker eten. Hij ging op bezoek bij de kok van Vakant Soleil. Op een stukje karton staat het lunchmenu voor de Vacansolei ploeg. Wat, wat staat er op menu vandaag?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 Het eten in de Tour Ik hoorde een bijdrage van uh, Paul anders vanuit uh, de koers. Uh, na half negen de Tour ontwaakt... spreken we met de Belgische demissionair premier Yves Leterme. Die is ook in de Tour. Hij probeert de Tour naar België te halen. Zijn wij benieuwd of hij naar Vlaanderen moet komen of naar Wallonië? Zes minuten voor half acht is het. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De eerste lopers zijn al drie en een half uur onderweg. De laatste lopers moeten nog starten. In Nijmegen lopen ruim 40.000 mensen de vierdaags. Want daar hebben we het natuurlijk over. En Joris van der Kerkhoff staat aan de kant. Joris, zie je ook veel militairen? Ja, heel veel militairen. In, ja, die pakjes zijn natuurlijk bijna allemaal hetzelfde. Hè, voornamelijk groen, met een beetje bruin eromheen. Hier worden ze toegejuicht... Uh, met een wake-up call van de wat dronken mensen die, die de muziekfeesten van Nijmegen ook bezocht hebben. En veel Britten in allerlei soorten en maten. Zweden ook, heb ik gezien. Canadezen, heb ik gezien. En heel veel verschillende Nederlandse militairen. In volle bepakking en in minder volle bepakking. Ze lopen in grote groepen, maar eh, hier zo bij de start. Een van de laatste groepen die, die, die, die weggaan, staan er twee bij elkaar. Die hebben wat moeite. Uh, met, uh, met, uh, met hun polsbandje. Eentje is hun polsbandje uh, vergeten... en de andere heeft het wel bij zich. Nou, ze worden dan ook gebliept en uh, nou, staan een beetje uh, ingewikkeld te doen. Dat was ook het verhaal bij het inschrijven... dat mensen gisteren uh, zich konden inschrijven en de dag daarvoor ook... maar dat ze daar ook moeite mee hadden met alle uh, moderne dingen... die bij het inschrijven, met het inschrijven gepaard gaan. Veel mensen begrepen niet helemaal hoe dat dan werkte met die speciale codes. Nou, deze twee militairen hebben dus moeite met, uh, met bliepen... Maar het is nog eenmaal zo. Nou ja, ja het is helemaal zo, hè. U zei net van, ja, vroeger kon je met één keer knippen en was het klaar. Hoeveel vroeger is dat dan? Nou ja, de eerste keer was een 88. En toen was het uh, ja, alleen, alleen een clipkaart. Uh, Dit schijnt het allemaal makkelijker te maken? Nou, dat is al best, ja. Ik geloof ik best wel, ja. Als je meeneemt meeneem wel. Maar je had je bandje gewoon licht... Ja, die, die, die, die, kon eraf, die heb ik afgedaan gisteren. En toen uh, ben ik gewoon vergeten zitten in mijn, in, mijn, in mijn andere kleren. Heb hebben ook nog andere kleren bij. Ja? Dat dus, zou je misschien niet zeggen, maar we hebben ook nog gewoon zoals jij aan hebt. Maar uh, daar zitten ze dus in. Wat, wat hebt u voor kleren aan dan? Nou ja, uh, mijn werkkleding. Nou loopt u maar met z'n tweeën in die werkkleding. Een stukje verderop lopen ze in grote kolonnes, uh, ja. andere militairen. Waarom loopt u maar met z'n tweeën? Nou, wij hebben allebei ook wel eens een keer in zo'n uh, detestement gelopen. Maar uh, individueel lopen bevalt dan wel beter. Maar dan toch in de werkkleding? Ja, ja, dat kan. Ja, dat begrijp ik, want dat, dat gebeurt. Ja, maar wat is ook dus, ja, uh... nee, dat reglementair, Ja, nee, dat geloof ik allemaal graag. Want uh, jullie zullen je niet buiten de reglement houden. Maar maakt dat... Uh, geeft dat een ander gevoel als je, als je in militaire kleding loopt? Ik denk van wel. En wat is dat dan? Nou, um, ja, dus als je in dit pak loopt... dan. Dan val je meer op. Dan ben je, ja, dan ben je iemand. Het zijn, hè? het zijn schutkleuren, hè? Ja, goed. Dus, ja, toch zie je ons goed. We vallen op zelfs omdat we camouflagekleding aan hebben. Hoeveel kilometer loopt u? 40. Huh. Ja, nou ja, goed. Uh, als ik de rugzak al zou doen, zouden het er 50 moeten zijn. Dus uh, nee, wij kiezen wel voor deze afstand. Moeten jullie nou uh, een paar dagen vrij nemen hiervoor? Nee, is dus, uh, uh, in principe uh, werktijd. Uh, tenzij je op dag drie uitvalt, dan moet je die laatste twee dagen... Weer gewoon officieel weer gewoon gaan werken. Maar of dat gebeurt in alle gevallen, dat denk ik niet. Wat is het beeld, wat u, want je u hebt vaker gelopen, dus vanaf 88 de eerste keer. Waar bent u nu naar op zoek? Nou, ik ben nergens meer naar op zoek. Want ik denk elk jaar van, ja, waarom doe ik het nog? Maar dan begint in januari, februari, valt er een brief in de bus en dan laat je je weer verleiden. Maar nee, ik ben er eerst naar nou op zoek. Ik geloof dat ik in al die jaren alles wel gezien en gedaan heb. Dus uh, ja. En wat is de schoonheid van de wandeling? Nou, de verbondenheid, uh, de, de, de gezelligheid onderweg. Uh, voor de meeste militairen ook vaak een, een, een, een reuniegehalte en dat soort dingen. Dus, uh, Veel plezier met, uh, met wandelen. Okay. Okay. Ja. Nou, die twee heren uh, gaan dan op pad met al die anderen. Uh, ze lopen langs een meneer uh, in een rolstoel. En u hebt wel een bandje met 2011 erop en dat u 30 kilometer gaat lopen ja. in die rolstoel. Uw linkerbeen is in het, in het gips. En mijn rechts is gepent. Maar uh, ik wil volgend jaar weer zonder selectie meedoen, moet ik dus vandaag uitvallen. En daarvoor ga ik wel door de start. Dat klinkt ingewikkeld, maar uh, u hebt zich dus gewoon ingeschreven... Ja. omdat u bang bent als u volgend jaar weer helemaal genezen bent, dat u dan uh, moet, uh, moet loten. Ja. Nou ben ik, is dat gebeurd nadat ik was ingeschreven al hoor, ik had dus al mijn uh, gegevens binnen. Daar heb ik me gewoon afgewacht. Ja, ja oké. Okay. En nu bent je aan het genieten achter een hek. Precies. <laughs> dus hier is het anders he, dan, half, dan, in lang in, dan een half uur in de rij staan. En Waar, waar is dat been door? Is, hier zit een gewone breuk. Hier en daar. Maar daar zat, was echt geknakt. Hoe heb je dat gedaan? Oh, ik kwam een auto tegen in Zuid-Frankrijk. Die auto zei van... Ja. Je stopt iets te laat. Oh, nou, beterschap. En uh, veel plezier met zwaaien dan. U zit hier zo achter zo'n hek. Ja. U hebt zelf wel het beeld wat u uitstraalt. Hè? Dat u achter zo'n hek zit te zwaaien. Ik heb wel ervaring. ervaringen. Je hebt wat ervaringen. Ja, u hebt uw, uw, uw kruisjes op. Vijftien stuks. Nou, ik hoop dat, het, dat die auto uh, het komende jaar niet meer tegenkomt. En dat u volgend jaar weer gewoon kunt lopen. Dank je wel. Okay. Joris van der Kerkhof staat dus langs de kant bij de Vierdaagse van Nijmegen. Kunt u kunt zich bij je melden, mocht u daar in de buurt zijn. Meer over de Vierdaagse vindt u ook op onze website, nos.nl. .no. Radio 1, het NOS-journaal. Mediabedrijf Rupert Murdoch, Murdoch gehackt en dubbele moord in Zeeland. Het is half acht. Goedemorgen, ik ben Ewald de Jong. Verschillende websites van News Corporation, het bedrijf van Rupert Murdoch, zijn aangevallen door hackers. Zo werd onder meer de website van de Britse krant The Sun platgelegd. Bezoekers kregen een verzonnen verhaal te zien... waarin stond dat Murdoch was overleden. De groep hackers zegt dat ze over e-mails beschikt... van medewerkers van de krant. En daarover zullen ze binnenkort publiceren. Gisteravond werd het dode lichaam gevonden... van een klokkenluider in het Britse afluisterschandaal. Correspondent Arjen van der Horst over deze Sean Horse. Hij vertelde onder meer dat zijn hoofdredacteur Andy Colson... de latere perschef van premier Cameron... wel degelijk op de hoogte was van de afluisterpraktijken. En ook al berichtte The Guardian in die tijd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 Vandaag moeten Rupert Murdoch, zijn zoon James en voormalig hoofdredacteur van News of the World, Rebecca Brooks, voor een onderzoekscommissie van het Britse parlement verschijnen. Ze worden gehoord over hun rol in het afluisterschandaal. In Zeeland is een grote zoekactie aan de gang naar de dader van een dubbele moord. De politie vond in een huis in Middelburg het dode lichaam van een vrouw. En in dat huis werd ook een zwaar gemonden man aangetroffen. Die overleed later in het ziekenhuis. De dader zou een bekende van de twee zijn, de politie. Ja, we zijn op zoek naar een, een blanke man. Hij heeft een mager postuur en hij loopt mank. En uh, we verzoeken mensen die meer weten over zijn vluchtroute... of over het misdrijf zelf, ons met spoed te bellen. Bij de zoekactie worden honden en een helikopter ingezet. Wat er in het huis is gebeurd, wil de politie nog niet zeggen. Een hoog overleg in Tunesië afgelopen weekend. Amerikaanse diplomaten hebben daar gesproken met vertegenwoordigers van de Libische Leider Gaddafi. Volgens de Amerikanen is er niet onderhandeld. De diplomaten zouden alleen de boodschap hebben overgebracht dat Gaddafi moet opstappen. De Libiërs zien de ontmoeting wel degelijk als een eerste stap op weg naar herstel van de diplomatieke betrekkingen. This is de first step and we welcome any further steps. And we are prepared to talk more and explain what is in Libya and take the matter forward. Onderhandelingen zitten er volgens de VS niet in. Afgelopen vrijdag erkende Amerika de overgangsraad... als de wettelijke vertegenwoordiging van het Libische volk. Een geldcomponist is heen gegaan, maar de meeste mensen zullen hem niet kennen. Jerry Ragovoy. Zijn muziek was des te bekender. Hij schreef bijvoorbeeld Time is on my side van de Rolling Stones. Pata Pata van Mirjam Makeba. Ja, om nog maar te zwijgen van Peace of my heart van Janis Joplin. <tied> Ja, Janice Joplin met peace of my heart. De componist Jerry Ragavoy, hij is 80 jaar geworden. En dit was het nieuwsoverzicht: het weerbericht van Weer Online.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 En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A7 richting Zaandam. Twee kilometer bij de Weide-Wormer. Iets langer is de file op de A8 naar Amsterdam. Vier kilometer langzaam rijden tussen Krommenie en knopend Koenplein. En op de A15 Rotterdam richting Europoort. Daar staat tussen knopend Benelux en Spijkenissen drie kilometer. Lees alles over parket en houten vloeren. Bestel nu gratis het parketboek op bruinzeelparket.nl. Bonjour! Vous, hollanders, z'n geek à la pimpas. Alle spéten jullie Hermé. Bon. Maar Vive la France, kan jullie inis betalen met de geld content? Waarom? Overall, Oberal waar u hier le logo de Maestro ziet, is gratis betalen met le pimpas comme Net als aan de maison. Dus ook de baguette, de fromage, en quelque chose dans mon supermarché. C'est très bien, ouais? Maestro, overal veilig betalen. Kijk op maestro.nl. Hallo, ik ben Yvonne Jaspers.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 Journalist Milo Anstad is zaterdag op 91-jarige leeftijd overleden. Anstad werkte eind jaren 40 voor Vrij Nederland... schreef boeken en opiniestukken... maar werd vooral bekend als regisseur van De Bezetting... die beroemde televisieserie over de Tweede Wereldoorlog in Nederland uit de jaren 60. Critici vonden dat De Bezetting een te zwart-wit beeld van de oorlog schetste. In een aflevering van Andere Tijden uit 2009 zei Anstad daar zelf het volgende over... Goed geweest in de oorlog, niet goed geweest in de oorlog. Daar draaide het op uit. En als je er nu over, terug, op, op, op, eh, over nadenkt, over, teruggaat tot die tijd... Ja, welke andere normen kunnen er zijn die je op het gedrag van mensen eh, stelt... Milo Anstad, Ad van Liend, journalist en programmamaker... onder andere om de remake van de bezetting in de jaren tachtig... en recentelijk van de oorlog. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u Anstad hierin, wat hij daarnet zei? Ja, het was uh, natuurlijk uh, de, de, de club van de jong. En uh, uh, het was ook de visie van de jong. En het was natuurlijk ook een buitengewoon belangrijk en bruikbaar ongeluk... Uh, onderscheid in de oorlog zelf. Huh? Uh, kon je bij iemand aanbellen, ja of nee? Ja. Dus het was uh, heel logisch dat dat in de eerste decennia na de oorlog het uh, zeg maar, dominante beeld was, goed of fout. Worstelde hij daar zelf mee, met dat beeld? Dat uh, weet ik niet zo goed. Ik denk het eigenlijk niet zozeer worstelen was, hij uh, heel vanzelfsprekend was. Hij was zelf Joods. Uh, hij, hij heeft ondergedoken gezeten met zijn vrouw in de oorlog en is, dat is uh, uh, gelukt. Mm -hmm. Hij uh, was ook actief in het verzet... Uh, ik begreep dat hij uh, in een groep zat waar ook uh, de later premier Joop den Uyl uh, in zat. Hij schijnt zelfs ooit Joop den Uyl schietles te hebben gegeven in die periode, in die wilde periode. Dus ik denk dat voor hem uh, was dat natuurlijk klaar, zoals uh, voor heel veel mensen die uh, uh, in de oorlog in, in, een, uh, in die omstandigheden waren. En daarmee paste hij perfect in die club rond uh, Loedion? Ja, Lou de Jong, die, uh, omgaf zich bij het maken van de serie wel door, uh, door zeg maar, getrouwen. Zoals hij ook eigenlijk uh, bij het toenmalige Riot uh, zich omringde met uh, mensen die een beetje uit dezelfde kring kwamen en uh, dezelfde opvattingen hadden. En uh, Ansrad was uh, regisseur, uh, studioregisseur. Dat was in die tijd wel een enorme operatie, want toen was er nog geen video. Dus dat betekende dat uh, de bezetting live werd opgenomen. Uh, en... Uh, wij denken aan een serie altijd dat iets wat elke week wordt uitgezonden, of zelfs elke dag. Maar de bezetting was een serie die eens in de drie maanden werd uitgezonden. Uh, dus uh, om daar routine in te krijgen, dat duurde ook wel eventjes. Mm -hmm. En, en uh, uh, dat ging zo. De Jong schreef een scenario. En dan, als het klaar was, dan belde hij naar Hilversum en dan bestelde hij een avondzendtijd. En vervolgens werd middel met zijn club erop gezet om, daar, om van zijn scenario een televisie te maken. Ja, mooi. U heeft natuurlijk alle afleveringen van voor tot achter en weer terug gezien. Wat is u opgevallen aan de regie? Nou, de regie is uh, uh, moest je natuurlijk zien in die, in die tijd en in de, in de technische mogelijkheden. Kijk, wij hebben tegenwoordig allemaal van die kleine cameraatjes er zit een zoomlens op waarmee je het beeld dichterbij houdt. Maar dat bestond toen nog niet. Dus als er ingezoomd wordt in die serie, dat gebeurt af en toe dan komt dat omdat een aantal mannen een camera naar voren rijden... waardoor die dichter op de foto komt of dichter op de presentator. Mm -hmm. En uh, dat hele circus, dat was echt een circus. Met uh, aan het hoofd een uh, tamelijk humeurige presentator... die, die uh, buitengewoon zag kon worden, uh, kort voor de uitzending. Uh, ja, dat, moest hij, dat circus moest hij allemaal in goede banen leiden. En dat is een, een niet geringe prestatie, niet voor niks... ...heeft de bezetting in die tijd, in, ik dacht in 1961, ook een, de televisieprijs gekregen. Die later in de werd, dus de meest prestigieuze prijs, dat was ook echt een, een programma van grote betekenis. Als we het nu hebben over 60 jaar televisie, dan staat de bezetting daar wel uh, uh, heel hoog in, uh, in, in, in de grote prestaties. Ja. Anstad was natuurlijk toen nog relatief jong. Hij heeft daarna ook uh, nou van alles nog gedaan. Vrij Nederland geschreven, NRC geschreven, boeken geschreven. Ook zelfs meegewerkt aan het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog van, van Loe de Jong. Hij heeft geholpen bij de opstart. Maar is, is de bezetting toch wel zijn belangrijkste werk geweest? Ja, dat zal hij zelf misschien niet vinden. Maar ik denk wel dat, dat, een, uh, uh, dat, hij, dat hij daar een hele belangrijke rol heeft. En dat zie ik als volgt. Uh, kijk, die bezetting heeft een hele grote betekenis gekregen... voor de manier waarop Nederland naar die oorlog is gaan kijken. En met name, uh, dat wisten we toen natuurlijk helemaal niet... maar later uh, hebben we daar meer van begrepen... dat uh, een hele generatie gevormd is door de beelden van de oorlog... die toen vertoond werden. Kijk, voor die tijd waren er geen beelden van de oorlog. Af en toe is een foto in de krant. Maar toen zagen opeens miljoenen Nederlanders... want het was precies in de tijd van de opkomst van de televisie... Ja, aan het begin waren er misschien 800.000 toestellen in Nederland, maar aan het eind van de serie had iedere Nederlander televisie. En eh, de beelden die in die serie werden vertoond, die, ja, die zijn in het geheugen van Nederlander Neem dat meisje eh, tussen die deuren van de trein in Westerbork. Ja. Eh, dat werd met veel eh, nadruk vertoond, dat beeld, en dat is een soort icoon geworden. En dat geldt ook voor de foto's van de Razzia op het Jonas Daniel Meijerplein, die iedereen kent: die man met die das en die wapperende jaspanden en die ranselende soldaten. Dat zijn foto's en beelden die iedereen kent, en daar zit volgens mij de betekenis van Amsterdam. Hij heeft die, die beelden gekozen, hij heeft eigenlijk voor een belangrijk deel daarmee het beeld bepaald dat Nederlanders van de Tweede Wereldoorlog hebben gekregen. Ad van Limt, hartelijk dank dat u even wilde vertellen... over het werk van Milo Anstad, journalist Milo Anstad. Zaterdag is hij overleden. Hij is 91 jaar geworden. 12 minuten, over half acht is het. Wij gaan fietsen. Voor uh, de een was het een welkomen rustdag... de ander was het liefst gewoon doorgefietst, zoals Jan Timmerman. Goedemorgen. Goedemorgen. En natuurlijk over de Tour. Jij was gisteren bij Alberto Condor die uh, rustig rustdag gebruikte, zoals velen, voor een uh, persconferentie. Ik ben erg benieuwd wat hij te vertellen had... omdat zijn Tour tot nu toe zo tegenvalt. Wat, wat zei hij? Ja, hij uh, vertelde eigenlijk dat het wel weer wat redelijk wat beter gaat met de knie. De knie die, die hij uh, gehavend heeft sinds een valpartij eerder uh, in de Tour. En door die knieproblemen uh, moest hij weer een andere houding op de fiets gaan aannemen... waardoor hij weer wat last van zijn rug kreeg, kort, omdat ze het allemaal niet lekker... Nou, hij staat 17 in het klassement, staat achter Andy Slek, achter Frank Slek, achter Cadel Evans... Uh, natuurlijk ook achter de gele drager Thomas Leclerc... Uh, die noemde die Anpassant nog eventjes uh, uh, toch al als favoriet voor de eindzegen van de Tour. Ik denk ook dat hij daarmee de Fransen een beetje een plezier wil doen. Uh, want hij is natuurlijk eerder uitgejouwd door de Fransen met veel boegroep en al. Maar hij maakte ja, toch nog eigenlijk best wel een, een redelijk ontspannen indruk. Of hij kan heel goed toneel spelen. Maar het was meer, meer opluchting zeg maar, dat die knieblesseur een beetje voorbij begint te raken... dan, uh, dan echt echte teleurstelling over dat uh, tijdverlies eerder in de Tour. En toch staat hij op de zevende plaats, uh, Sebastian. Hij zal toch moeten aanvallen. Ziet hij daar ja, wel uh, mogelijkheden toe? Ja, uh, uh, nou, hij heeft het in ieder geval weer beloofd. Uh, hij heeft uh, en dat vond ik wel aardig duidelijk gezegd dat wachten tot de tijdrit dit keer uh, absoluut geen zin heeft. Dus hij moet voor zaterdag voor de tijdrit in Grenoble gaan aanvallen. Uh, dat, gaat, dat, dat doet hij het liefst ook in de Alpen, zei hij. Die uh, beklimmingen zijn allemaal wat steiler, zei hij dan in de Pyreneeën wat meer hoogte. Uh, wat langer, beter gezegd, duren die beklimmingen, uh, dat leent zich meer voor een aanval. Hij heeft het wederom beloofd, uh, zoals ik al zei. En ja, misschien is het wel in zijn voordeel dat hij uh, uh, ook niet aangevallen is in de Pyreneeën, waardoor hij weer wat beter in zijn ritme heeft kunnen komen. En dat hij in de derde week van de Tour toch beter is dan aan het begin, want dat zei hij wel, de Giro d'Italia, die hij won... Dat is absoluut geen goede voorbereiding geweest op de Tour de France. En dat heeft hij wel een beetje, een beetje onderschat. Dus, maar misschien uh, dat hij in de derde week juist dan wel weer goed in vorm komt. Uh, Michael Bogert vertelde dat ooit. Die zei, uh, een aantal jaar geleden reed hij ook Giro en de Tour. Hij zegt, in de eerste week kwam ik dit vooruit. En in de laatste week vloog ik en won ik op La Plagne. Dus ja. misschien, dat komt daardoor daar maar een voorbeeld uh, aannemen. Maar ik ben benieuwd naar het weer in de open. Want dat schijnt niet zo heel best te zijn. Gaat het daar al over in uh, de Tourcaravan? Sinds gisteren gaat het daar inderdaad over. Ja. Dat, uh, gisteren bereikten ons de berichten dat uh, de eergisteren uh, wielentoeristen zijn, uh, zijn weggehaald van de Galibier. Uh, dat het ja, heel slecht is qua voorspellingen voor, uh, voor de Galibier in het bijzonder en voor de Alpen in het algemeen. Met 2, 3 graden, met sneeuwval. Ja, en de Galibier speelt nou een uh, hele belangrijke rol in de Tour van dit jaar. Want we gaan er twee keer naartoe. We komen er donderdag aan en we gaan er vrijdag overheen. Dus uh, ja, dat, dat gaat vanaf nu wel een uh, verhaal worden. En ik denk dat uh, de Tourbazen vandaag wel een paar vragen krijgen... Uh, of ze zich al zorgen gaan maken en uh, ja, wat hun verwachtingen zijn... en of ze het weerbericht goed in de gaten houden. Ik denk dat dat vanaf vandaag wel een, uh, een groter verhaal gaat worden in de Tour. Stel dat het weer zo slecht is dat ze die Galibier eruit halen, eh, Sebastiaan. Zou het dan kunnen dat Veuclair die gele trein naar Parijs rijdt? Ja, uh, je weet het maar nooit. Kijk, als zij inderdaad... Het is in het verleden natuurlijk vaker gebeurd. Hè? In 1996 ja? uh, moest de Galibier ook vanwege sneeuwval uit, uh, uit het parcours worden uh, gehaald. Toen won trouwens Björn Ries die ultra-korte uh, etappe. Ja, als de Galibier uit het parcours wordt gehaald... dan is dat wel een hele grote rol. Want het is een klim van buitencategorie en het is een hoge klim. En dan valt er een enorme zware klim mee weg. En dan wordt het voor Veukler op papier gezien wel gemakkelijker inderdaad... maar Goed, laten we eerst maar eens afwachten uh, wat het weer daadwerkelijk gaat doen. En wat de Tourbouwen gaan beslissen. Maar het zou wel in het voordeel zijn van verkeer denk ik. Het wordt een interessante week, dat sowieso. Sebastian Timmerman vanuit de Tour, dankjewel. Graag Zo dus dadelijk, tijdens Live Aid in 1985 trok iedereen zijn of haar portemonnee. En dit keer komen de giften voor de slachtoffers van de hongersnood in Afrika veel moeizamer op gang. En de vraag is, waarom? Die vraag gaan we zo proberen te beantwoorden. Eerst naar Johnson Hoka. Hoe is het op de weg, John? Het valt allemaal mee. Twee files richting Amsterdam slechts op de A8, richting Amsterdam dus. Daar staat tussen Crommenie en Knoop het Koenplein 5 kilometer. En op de A9, daar staat tussen Beverwijk en Knoop het Rotterpolderplein een file van 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken Ben Knaper gaat vandaag naar het vluchtelingenkamp Dadab, in Kenia. Het kamp wordt vooral overspoeld met vluchtelingen uit buurland Somalië. Behalve Somalië worden ook het noorden van Kenia, Ethiopië, Eritrea en Zuid-Soedan... getroffen door de ergste droogte in 60 jaar. Don van Luijn werkt in Kenia als regiomanager van Oxfam Novib. En we hebben hem nu aan de telefoon. Meneer van Luijn, goedemorgen. Goedemorgen. U heeft dagelijks contact met mensen die in, het kamp, in de kampen werken... Um, wat, wat gaat de staatssecretaris, uh, en wat ziet u ook zelf, daar in die kampen? Want ze zijn overvolle. Ja, nee, dat klopt. Ik bedoel, als je kijkt naar de DAP zelf, het is eigenlijk een, een kamp geschikt voor 90.000 mensen. Er zitten nu al eigenlijk rond de 450.000 mensen binnen die kamp. Nou... Ja. Bovendien stromen er dagelijks ook nog ruim ja, 1600 mensen binnen. Ze moeten door een proces van registratie gaan dat eigenlijk ook al te lang duurt. Mensen moeten hier dagenlang wachten na een lange voettocht. Nou, ze hebben dagenlang niks gegeten in zeer moeilijke omstandigheden gereisd. Ze zijn natuurlijk gewoon echt wanhopig. En wat we natuurlijk ook zien is dat de, de kind, kinderen in elke gebied zijn eigenlijk de, de meest ernstig uh, eraan toe... Uh, ze overlijden nu een eigenlijk grote nummers, zoals we hebben begrepen van de VN, dus dat het ongeveer nou, 100 uh, kinderen per dag is. Ik denk zelfs veel hoger. Uh, dit is eigenlijk voornamelijk uh, van ondervoeding, maar ook een combinatie van gerelateerde complicaties, zoals bloedarmoede, diarree. diarrea. Nou, kinderen hebben aandoeningen waarbij hun huid loslaat, eigenlijk uh, door een tekort aan voedingsstoffen. En dit is eigenlijk constant te beelden of dus de Trust zien op de televisie. Dus uh, dit is eigenlijk de situatie in die kanten. Nou, er zijn ook. En meerdere kampen in verschillende gebieden. Dat is ook een kamp in, de, in de, het noorden van Ethiopië. En dat heet Dalo Ado. Daar is ook ontzettend veel ondervoeding uh, van kinderen en de verschillende mensen. Dus eigenlijk nu gewoon een zeer ernstig probleem. Ja. Heeft u enig idee waarom um, het geld maar dubbelsgewijs binnenkomt op dit moment? Want vorige week is natuurlijk dat, dat Giro-nummer geopend van de samenwerkende ja, hulporganisaties. Toch? En dat gaat wat langzaam, langzamer dan, dan anders. Heeft u daar ja. een idee van? Nou, ik, ik, denk, ik denk eigenlijk dat het wel veel sneller gaat dan, dan wat we hadden gehoopt. Natuurlijk, de uh, Nederlandse bevolking die geeft veel meer aan de uh, situatie. Natuurlijk, vanwege dat het zo erg is. Uh, ook zo'n Britannia die heeft ook al begonnen eigenlijk, uh, met uh, noodactie in hun markt. En uh, daar is eigenlijk al 70 ton van voedsel losgekomen en op het vliegtuig gestuurd naar Ethiopië toe. Mm. Zou het kunnen zijn dat, dat mensen denken van ja hoe heeft dit nou toch kunnen gebeuren? Want het, het, het was te voorspellen dat er opnieuw hongersnood zou kunnen komen. Er is jarenlang uh, noodhulp gegeven, hulp, ontwikkelingshulp uh, gegeven. Zou dat kunnen meespelen bij, bij het publiek? Ja, er zijn natuurlijk wel signalen geweest dat dit een erge droog zou kunnen worden. Niemand had het eigenlijk ooit echt voorspeld dat het zo erg toe zou nemen. Ik bedoel, in, uh, in veel, verschillende gebieden. En de randgebieden dat we nu zien zijn mensen gewoon eigenlijk afhankelijk van hun zee en hun oogst. Ja. Maar door zo'n ergste droogte zijn eigenlijk grote nummers van het zee gestorven. Maar en was, en was, deze was deze een noodsituatie antwoord. niet te voorkomen geweest dan? Nou, nou eigenlijk niet. We, we hadden natuurlijk veel meer kunnen investeren in structurele oplossingen. Maar vanwege de zeer ernstige uh, ja, situatie nu hebben we dit gewoon niet echt juist kunnen aanpakken. Maar nou, we hebben het er de laatste weken ook, ook wel veelvuldig over gehad. Het is niet alleen de droogte. Die mensen zijn ook op de vlucht geslagen voor het geweld. Uh, ja. Bent u niet bang dat dat geld, dat noodhulp, toch weer terechtkomt bij rebellen of verkeerde regimes? Ja, natuurlijk. Het conflict is natuurlijk ook één oorzaak van het eigenlijk crisis. Uh, maar als we kijken naar de verschillende organisaties en het SAO-actie, onder andere ook zo nodig. Wij hebben eigenlijk al langstandig vertrouwelijke relaties opgebouwd met lokale partners. Nou, deze partners die voeren ook noodhulp en structurele programma's uit in de meest getroffen gebieden. En dit zijn ook die conflictgebieden. Mm. En we hebben ook eigenlijk uh, in het loop van de tijd hele sterke monitoringsystemen ontwikkeld. Zodat we zelf ook natuurlijk weten waar het geld en goederen uh, en eigenlijk gewoon ook uh, de, de juiste plekken komt. Daar zeg ja. blijft natuurlijk het punt dat... Um... Het mooi zou zijn als er niet noodnummers geopend hoeven worden... maar er structurele hulp is en de, de mensen in die landen ja. echt geholpen kunnen worden. Is er um, ja. een structurele oplossing denkbaar voor dit soort hongersnoden? Ja, natuurlijk. Nou, ik bedoel, in eerste instantie nu wat we zien is gewoon... dat het de prioriteit is van de, het, het, ja, het redden van leven. Nee, natuurlijk, ja. Um, maar op het structureel gebied zijn we natuurlijk heel sterk samen uh, bezig... met de internationale gemeenschap om te zoeken... ...naast grootschalige humanitaire hulp ook naar lange termijn oplossingen. Maar dit betekent eigenlijk meer dat meer wordt geïnvesteerd in het genereren van inkomsten... ...dat er activiteiten ontplooit worden om op het gebied van ondersteuning van landbouw... ...naar nou, trainen van boeren of verschillende landbouwtechnieken... Uh, ...waterbronnen te herstellen, in infrastructuur en zien. ...ik bedoel de meeste organisaties van het FAO hebben al grotendeels geïnvesteerd in dit soort projecten, ook uh, bouwen van waterputten. Maar ja, met, uh, met, het ge met weinig ja. gevolg tot nu toe, want we hebben het weer over het noodnummer 5 en vijf. Ja, nee, dat klopt wel. Ik bedoel, er is niet geno genoeg investering geweest in het loop van de tijd. Er is eigenlijk meer gewoon geld overgegeven aan de ja, hu uh, humanitaire situatie. Maar natuurlijk in die gebieden waar wij wel willen hebben geïnvesteerd, ja, we zien gewoon dat mensen, de weerkracht tegen deze ramp eigenlijk veel beter is dan waar het niet, in, hm. uh, waar het niet is ingesteerd. In, in ja. Meneer Van Luijn, en als, die, als dat geld wel komt en die voedselhulp er nu, sleg, nu snel komt, dan zijn die kinderen nog te redden? Ja, nee, ik denk het wel zeker. Ik bedoel, als, als je kijkt van wat we proberen te doen, is het opvoeden van verschillende projecten. In het zuiden van Somalië bijvoorbeeld geeft je nu al ruim ja, hulp aan 40.000 mensen... Met de bediening van medische hulp. En dat kunnen we heel snel zeg maar, opvoeren en ja. uitbreiden om meer mensen te helpen. We, we sturen natuurlijk ook heel veel uh, basismiddelen en water, schoon water en ja. voedsel naar die kampen toe. Ja, nou, dat is hetzelfde doen. Don van Lijn van uh, Oxfam Novip, hartelijk dank voor uw verhaal. En sterkte met uw werk. En wij gaan weer eventjes kijken in Nijmegen, Joris van der Kerkhof. Is het nog droog daar? Het is nog droog, blijft ook wel een tijdje droog zoals het er nu naar uitziet. De laatste groep is aan het starten. 50 kilometer, 40 kilometer is allemaal al weg. 30 kilometer is nu aan het starten. Oudere mensen en heel veel jongere mensen. En aan de zijkant bij de start zit een meisje. Hallo, waarom loop jij niet mee? Ik ben te jong. Hoe oud moet je zijn dan om mee te lopen? Um, je moet het jaar dat je twaalf wordt, mag je pas meelopen. Maar zo ziet het dat toch uit? Je ziet er toch best al wel als bijna twaalf uit? Ja, maar ik word niet toegelaten, je moet je paspoort laten zien. En wat lijkt je nou zo leuk aan meelopen? Waarom wil je dat zo graag? Omdat het gewoon een heel groot feest is. Het doet ook zeer naar 30 kilometer. Ja, maar ik dat denk dat dat wel gaat lukken. En dan zit je hier de hele tijd alleen? Nee, ik ben aan het wachten tot mijn opa er doorheen is. En dan? En dan ga ik een stukje mee oplopen. Ja, dan loop je toch gewoon, hè? <laughs> uh, ja. Maakt ook niet uit. Je krijgt alleen geen kruisje, dan. Ja. <laughs> Veel plezier vandaag. Dank je wel. En morgen. <laughs> en overmorgen, want dit loopt gewoon alle dagen mee, toch? Ja. Het NOS Radio In Journal Media Overzicht. We hoorden al eerder bij ons enkele geïrriteerde reacties uit Suriname... over de inval in de Haagse woning van de Surinaamse zaakgelasterde. Het AD heeft een Italiaans strafdossier in handen... waarin een verband wordt gelegd met het huis van de zaakgelasterde... en een spil in een cocaïnenetwerk tussen Zuid-Amerika en de Italiaanse maffia. In het AD dus staat daarover meer. De soap rond mediamagnaat Rupert Murdoch duurt voort. Website van de Britse krant The Sun vermeldde afgelopen nacht... korte tijd het overlijden van Murdoch. Hackers hadden het net bericht op de website van de krant gezet. Even later lag de site helemaal plat. Hackersgroep die opereert onder de naam Lulz Security wist eerder in te breken in de systemen van Sony, inlichtingendienst CIA en ook Fox TV. Dat, net als The Sun, behoort tot Murdochs Media Imperium, NewsCorp. De site van The Sun is nu gewoon weer bereikbaar. Regen, regen en nog eens regen. Het slechte zomerweer is ook een groot voordeel, namelijk voor winkeliers, meldt de Telegraaf. De vakantieganger gaat schuilen, uitgebreid eten en vooral shoppen. Grote winkels en overdenkte winkelcentra profiteren het meest. Winkeliers zien er de lol dus wel van in, maar de boer baalt als vanouds. Zo erg heb ik het niet vaak gezien, zegt een boer in een volkskrant. De aardappels liggen te rotten, maar daar doe je niets aan. Maar liefst twee volle pagina's besteedt de krant aan de aanhoudende regen. Met onder meer een bericht over reisbureaus die hun winst zien stijgen, omdat klanten in rap tempo last, mindest naar de zon boeken. En ook in NRC Next aandacht voor de regen. Daar schrijven ze het regent weliswaar, maar het is de van de zomerhits. En hoe werkt dat dan? Een zomerhit maken vandaag. Alles daarover op de cover van NRC Next. Frankrijk heeft een nieuwe obsessie, de vulculair mania. Fransman Thomas Fuclair draagt al dagen de gele trui in de Tour de France. En de Fransen zijn nu aan het dromen, schrijft Al Jazeera op de website. Want heel misschien zou hij de Tour op zondag 24 juli wel eens kunnen winnen. Fuclair wordt dan de eerste Franse kampioen sinds 26 jaar. En dat is een big deal. Voor Fuclair of Monsieur Panache, zoals hij bekend staat, kan dit werkelijkheid worden. Maar twee slopende ritten door de Alpen en een mooie tijdrit staan tussen hem en de overwinning op de Champs-Élysées. Een nieuwe inkomstenbron voor staatsbosbeheer, windbossen. De organisatie gaat de aanleg van nieuwe bossen combineren met de ontwikkeling van windmolenparken. Volgens Trouw kan met de opbrengst van de windenergie de kosten van het onderhoud en beheer van het complete bos worden gedekt. Er bestaan al plannen om zo'n bos aan te leggen in een, in een Robbennoordbos en Dijkgatbos bij Wieringen. Ook Flevoland heeft interesse. Ja, wie kent het niet, het populaire kinderprogramma viert morgen de 35 e verjaardag. In de Telegraaf een interview met Paul Hanen, die sinds het begin de stem van Bert vertolkt. Volgens hem is het succes van Seesomstraat dat het kinderen serieus neemt en niet te belerend is. Wij brengen de kleintjes belangrijke deugden bij, zoals het met elkaar samenwerken. Als Ernie een probleem heeft, dan wendt hij zich tot Bert en vinden ze samen een oplossing. We hopen dat kinderen dit gedrag overnemen, al dus uh, Hanen in de krant. Er is in Amsterdammer dood gegaan. spelen moet uit je ziel komen. Hij stond gewoon zijn en te draaien. Hallo, Nido. Hallo, nee, Denga. Hij zong het lied bij ons in de Jordaan. Geen probleem. rusten. Slaap lekker. Doei. En even later was hij naar de haaien. Ik wist dat vroeger ook niet dat ik dat zou doen. Ik was vroeger een vrouw keumaker. Je bent de enige man die mij lachen krijgt. Ja. Nou, hoor je het eens van een lijk. Radio 1...